Hello! Yo! We uh, have Peter Beukelman! Hello! Uh, last but not least...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 ja. steeds een enorme hyperinflatie kan krijgen, want ja, ja dat, uh, dat moet je, heb je weer single point of failure.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 Het was een manier om je IP-adressen verborgen te houden. En Silk Road was een soort een, een webwinkel, zoals eBay. Maar dan ja, ver, in een verborgen stuk van het internet. En dat kan je doen via, wat, wat ze altijd gebruikten, was de Onion Router. Tor heette dat. En dat was een manier om via een heleboel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 ja, dan, uh, die ging de huurmoord naar uithangen uh -huh. En die is later zelf ook gearresteerd. Oh, ja. Omdat hij er ook, met een, hij er ook met een heleboel bitcoins vandoor gegaan van de, van de Silk Road. Oké. Okay. Ja, maar inderdaad, heel veel, uh, bij die inval zijn heel veel bitcoins ook buitgemaakt. Ja, want ze hebben hem gepakt terwijl hij aan zijn computers zat eigenlijk. Terwijl hij ingelogd was. En toen hebben ze uh, gelijk een heleboel uh, buiten kunnen maken. Ik ben even zijn naam kwijt. Hoe heet hij dat ook? Ja, ja William, Ros William Ulbricht. Hij ja. ja. was ook wel een fervent Mises uh, lezer. Dus okay. ja, hij uh, zat wel in de goede hoek, denk ik. Maar hij zit uh, nou, een behoorlijke tijd in de gevangenis. Nee. Maar ja, dat is natuurlijk niet tegen te houden, want ik denk dat er wel heel veel. Het <coughs> ja, dat, is dat, uh, van de dam dat veel mensen denken: oh, dat is handig als je als je zoiets. Ik begreep dat die... ja, in <coughs> München bijvoorbeeld, die uh, man die een uh, aantal mensen dood had geschoten. Die uh, had ook zijn wapen gekocht via uh, ja, zo'n zo darknet, zeg maar. Via dat verborgen stuk van het internet.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 Uh, die browser hebben, die onion-router-browsing. Ja, gewoon Torus. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat had ook op zich wel werkend, maar dan moet je ook nog... Uh, het is niet, dan, het is niet uh, maar is de Silk maar punt uh, nog wat of zo. Je moest een adres weten. En ik dacht ook nogal, het werd wel gereguleerd door die Roos Olbricht, want die...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 Ja, hij heeft inderdaad heeft het heeft verschillende accounts en hij heeft dat inderdaad een beetje door elkaar gehusseld. Ja. Uh. Maar in ieder geval nu, is het uh, sinds Silk Road weg is, is het uh, gewoon verdrievoudigd. Uh, tenminste, hoe, hoe weten ze dat überhaupt? Ik bedoel, het is toch op de dark web? Uh, is dat een schatting ja. of zo? Misschien kijken naar de opiumproductie in productie in Afghanistan of zo. <laughs> en wat geproduceerd wordt, wordt ergens verkocht. Ja, ja, uh, wat uh. uh, dit doel was een beetje van... Um, Resolve Right uh, was om de, de drugs van de straat te halen. Ja, op zich is een hele veilige manier was het om drugs te kopen. ja.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 als je Klopt. meer dan 9000 hebt staan, dan... Uh... Ja, het zijn ook meestal kleine bedragen, hè? Maar je doet, Precies, het gaat dan, maar om uh, uh, een paar weken uitzenduroen, zeg maar. Ja, hè, dus dan willen ze dus inderdaad niet uh, je elke maand 2 euro uh, betalen ja. naar je pensioen. Volgens dus, mij ja, uh, als je een ja, uh, ja, jaar toe. ergens werkt, dan uh, kun je nog steeds worden afgekocht, hoor. Uh -huh. en, uh, ja. je, kunt, je moet echt wel een paar jaar werken voordat dat... Uh,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 zoveelvoudig zijn. Dat is niet een aantal procentjes erbij. Volgens mij is het ambtenarenapparaat alleen maar groter geworden na de oorlog. Volgens mij is het hele babyboom daar... Ja, absoluut. Maar als er dus een generatie is geweest die uh, eigen pensioen had kunnen regelen, dan was het die generatie geweest, want zij waren met heel veel. Maar dat blijkt dus niet te kunnen.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 En wat ik ervan weet is, zeg maar, uh, dat uh, ja, het is eigenlijk een hele oude noodzaak dat er bepaald moet worden waar er uh, begraven wordt. En hier in Groningen, zeg maar, als je dan de verhalen leest, dan uh, gaat het echt over twee, driehonderd jaar geleden, zeg maar.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 En uh, nou, er zijn genoeg uh, Indische mensen die, die, die dat uh, na kunnen vertellen. Maar ze uh, nou, dus ja, gaan er ook nog even lekker baden. Uh. Ja, als uh, spirituele uh, overwinning. Hè? En uh, dat is het dan ook. Als je dat overleeft, dan uh, kun je de hele wereld aan. Maar, uh, ja. nee, uh, maar ja, dus, dat is gewoon uberfascistisch.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 ja en daar doen ze het dan niet moeilijk over nee en bovendien euh, nou ja, wat ik dus denk de kinderen hebben het overleefd en het circus heeft het overleefd en, ja. en, weet je wel en die mochten er gewoon in zitten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 We hebben fucking Tsjernobyl overleefd. Ja. Denk je dat... We hebben Moerdijk overleefd. Uh, Peter, jij bent in Tsjernobyl geweest, hè? Ja, klopt. En ja. je leeft nog, hè? <laughs> ja, nog maar net, hoor. Je bent gewoon echt op de plek geweest. Ben je ook echt bij die, de kerncentrale geweest? Of? Ja, je rijdt er met zijn busje rijden omheen. De, de, de EU is daar een enorme sarcofaag aan het bouwen, om de oude sarcofaag op te ruimen. Dus, dat ziet eruit als een miljardenproject weer.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 Stond er een, een, een, een boerderij in de fik. En ik moest mijn ramen en deuren gesloten houden, zeg maar. Uh. Ik bedoel, dan weer wel. Maar, maar als hier op Zernike, dus het universiteitscomplex... een of andere wiskundig experiment uiteenloopt, zeg maar... ja, dan zijn we in wezen gewoon aan de goden overgeleverd.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 de woordvoerder van alle moslims van Nederland heeft dat getwitterd. Oké. Okay, uh, uh, ja. Vinden alle moslims ook uh, dat hij een woordvoerder mag zijn? Of is het meer een zelfverklaard uh, woordvoerder? Nee, het wordt door de media zelf uh, zo uitgelegd. Oké, okay, oké. Okay. En hier, uh, nou ja, als je het dan hebt over gevaren... <laughs> bij 200 meter hier, van, van mij tot daar, zit ook een moskee. ik, bedoel, ik had... Uh,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 En dat levert nogal wat uh, parkeerproblemen op. Dus toen had de gemeente gewoon besloten van... Uh, ja, nou dan uh, kunnen ze wel zeg maar uh, gratis parkeren uh, bij het winkelcentrum. Alle winkeliers over de zijk.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 In deze gebeurt er ook bijna nooit wat, behalve om die paardenstropen.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 Of zo. Misschien is er een checklist. Ja. Baard, check. Ja. Er ja. <laughs> een baard, is, zal er wel haat in zitten. Sir. Ja, trouwelijk zijn er gewoon mensen die elk woord wegen, wat dan uh, zo'n moslim. Wat, wat dan was dit ook de boerderij met, dat, uh, met die stickers, die ze dan, van die Engelse stickers die ze dan hadden geplakt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Die stickers, die waren dan, uh, die kwamen vanuit uh, Londen. En daar waren ja. gewelddadige mensen, die hadden die uh, stickers overal geplakt. In een bepaalde wijk en vervolgens uh, nou, mensen zoals uh, die homofiele acties of uh, dronkenschap vertoonden, zijn die gewoon uh, te lijf gegaan. Um, dus zoeken, volgens mij zoeken ze ook wel een beetje de problemen op dan, om zich daarmee te associëren. Uh, leg het even uit. Yeah. Nou, ze hadden van die stickers, dat zijn Engelstalige stickers, hadden ze gebruikt. Er staat op no drugs, het... no gambling, no prostitution. Ja, zoals ik oh begrijp, kwamen dat bestaande stickers, die werden gebruikt door een ander. Maar die werden door moslims uitgedeeld. Ja, in, nee, ja, die werden daar ook geplakt om het gebied te markeren. Maar die waren afkomstig. <tossimus>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 die post dan, die zegt van de sharia, de, de, de, ja, ik weet niet wat zijn letterlijke woorden zijn, maar het was zoiets van, uh, ja, dat, dat is onze manier van leven.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 En wat, hoe zie jij dat? Ik, ik... Nou, wat, ja, nou dat, uh, op uh, ja, libertarisme in Nederland zag ik ook zo'n vraag uh, voorbij komen. Ja, en die was er heel krom van. Wat zou jij doen als de sharia-wetgeving een feit ja, is? Dat, dat ging over iets anders. Wat ja. ik bedoel meer is zo, zo de stelling over dat terrorisme. Ik ben van mening dat je terrorisme moet je gewoon... Maar niet... shari sharia-wetgeving is geen terrorisme? Nee, dat zeg ik ook niet. Oh. De, de tegenstelling, er zijn twee dingen. Je hebt inderdaad, uh, wat zou je doen als er sharia was? Daar kunnen we straks nog even op ingaan. Hm. Maar de, de tegenstelling die wordt gezegd is van als er iets gebeurt. Of dat nou terrorisme is of bepaalde uiting van zo'n groep. Zoals deze persoon.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 Uh, plegen, die moeten zeker worden bestreden, die moeten worden opgespoord. Maar aan de andere kant moet uh, zeg maar de uitvloeiselen van hun. dat is al gedaan. Hè? Actie, een gedane actie is al gedaan. Nou, daar kun je niet meer terugdraaien. Je kunt niet zeggen van nou, als we het heel erg veel aandacht gaan geven. Heel erg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 terrorisme. Het zou iemand zijn die dicht bij mij stond en ik zou de eh, overlevende zijn. Dan zou ik het liefst hebben dat degene die dat heeft gedaan, die misschien ook is omgekomen, misschien niet, maar dat hij het nergens terugziet. Omdat er geen enkele iemand een woord over zegt. Van, al die moeite, al die voorbereiding gedaan, heel veel leed veroorzaakt. Niemand zegt er wat over. Nou, Alsof het niet bestaat. Dat zou ik het ja, liefst persoonlijk maar hebben. Goed, dan leg je wederom de sharia-wetgeving shari weer heel dicht bij je persoonlijke vrijheid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 Doet, dat doet Wilders eigenlijk maar één keer in het kwartaal of zo. Okay. En, maar bij de algemene beschouwing kun je daar al begrip op innemen. En een van de eerste keren waarmee hij gewoon nou ja, al ver over de grenzen heen ging was bij de uh, kopvolden uh, tax.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 Juist ja, minder belasting moeten hebben. Ik, ik weet niet of mensen Geert Wilders uh, uh, echt zielig vinden. Geen wel. Nou, ze maar vinden. Ik, ik denk, ik, ik, ik denk oh. niet dat ze hem zielig vinden. Ik denk dat mensen wel degelijk <laughs> tegen hem opkijken.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 Ja klopt, maar dat waren ze al. Zoals de PVDA? Bijvoorbeeld of D66. De PVDA gaat ook niet echt geweldig Nee, daarom D66 is meer de anti-PVV-partij. Ja, het is niet zo dat als D66 tegen PVV tekeer gaat... dat dan D66-stemmers gaan denken van, oh ja, ik moet toch ook maar bij Geert Wilders zijn. In die zin voeren ze niet campagne voor...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 een keer of, of tien de, daarvan de bevestiging en de herhaling ervan van uh, de intellectuele rest van Nederland hebben gehoord. Zo, nou, ja, inderdaad, ik moet inderdaad bij Git Wilders zijn voor die zaken. Nou kijk, weet je, het is ook een uh, gevecht van uh, voorspelbaarheid, hè? dus in wezen waar Git Wilders uh, heel veel op scoort, en ik vind hem echt een MAVO-klant en nee, dat is, zeg maar, het is typisch zo'n reactie waarvan mensen denken.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 Vorwel ja, zei ook liefde, al, van, uh, if there's any hope, it's in the proles. Dus hij, hij keek naar die samenleving in 1984 en de intellectuele zijn allemaal geco-opt. Die zitten allemaal ja. uh, global warming modelletjes te maken of uh, ja. wapens ja. te produceren. Of uh, die zitten, uh, Paul Krugman-achtige economische theorieën over uh, Piketty dingen...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 Ik, uh, en, dat ja, is, en dat is een situatie... Dat vind ik een goede zelfreflectie. Ja, absoluut. Maar dat is, ook, nee, maar dat, dat is dus ook uh, wat er gebeurd is in uh, Rusland. tijdens uh, de revoluties. Hè? Ha daar had je ook wel anarchisten. Maar die waren uh, te intellectueel. Dus en daardoor... Zo, voor mij is het op dit moment geen bouwwerk meer. Ja, nee, absoluut in dit, niet. In deze conversatie. Waar, waar gaan we nu naartoe? Ja, we hadden het over de sherry. Maar... Ja. Ja, ja, en ik heb en... Het geprobeerd om... <laughs> En dus, over, ja. dus En dat was in Rusland zo, en dat was in Duitsland ook zo. Weet je wel? Okay. De oplossingen die er uh, werden gezocht, waren gewoon veel te makkelijk. Gewoon, nou, we gaan alle joden verbranden.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 Nou, identificatie. We hebben natuurlijk wel heel veel splitsing gehad, hè? Van, uh, ja, uh, we moeten vooral tegen de sharia-wetgeving zijn of zo. En tegen de moslims, en tegen immigranten. De statisten hoeven maar één ding, of de etatisten voor maar één ding te roepen en huppa. Libertariërs hebben alweer een splitsing. Ik bedoel, ja. <laughs> dan is er iets mis met, uh, met ons bindmiddel. Ja, en dan moet ja maar. kijken uh, de die, die Jeffrey Jacob al niet heeft. Dus ja. op Twitter.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 Misschien is het inderdaad om te verwerken dat wij gewoon heel hard door de EU worden genaaid. Want het argument is, zeg maar, je moet gewoon je oren te luisteren leggen van wat zijn de argumenten tegen een sharia-wetgeving. De Eén ervan is, je moet geen nationaal vreemde wetgevingen in ons land krijgen.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 En uh, nou, daar wil ik ook niet mijn tijd aan besteden. Ik, ik ben best wel bereid om mensen die uit dat soort situaties willen ontsnappen te helpen. Ja, dat is noodhulpverlening. Ja, Doe gewoon overdag, doe je gewoon een uh, boek over zelfverdediging uh, in het Arabisch door de Britse beurs. Ja. maar ik ben wel een groot voorstander van noodhulpverlening. Okay. En, en die, dat begint bij het punt dat iemand daar uh, open staat.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 dan ben je eigenlijk de vijand. En dat wil ik niet. Ik wil niet mijn energie. En, want ik heb mijn hele schaarse middelen. Ik kan misschien nou, ik zou het wat andere mensen helpen. Ik zou in het hele wat anders uitdrukken. Hè? Ja. En dat heeft ermee te maken met dat um, wie geeft hulp aan wie. Dat heeft ook te maken inderdaad met die verhouding. Je krijgt een soort afhankelijkheidsrelatie. Nou, dan noem ik het ook bewust noodhulp. Ja, ja. Daarmee ja. wil ik een soort tijdelijkheid impliceren. Een incidentele ja, ja, aard. Ah, willen. En um, ik vind het belangrijk dat, dat, dat je ze voor open staat. Klaas, jij hebt nog een keer een verhaal verteld. We hebben nog een tijdje terug in het zin. Dat voorbeeld, jij bedoelt uh, gewoon met het uh, uitgaan.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 Het rechtsbedrijf kan gewoon zeggen van nou, ik kom pas in actie als er een slachtoffer is. Als er iemand zich meldt dat een uh, misdaad begaan heeft. Maar bij een rechtssysteem waarbij iedereen een groene onderbroek moet dragen, moet het rechtssysteem enorm veel actie vertonen. Die moeten gaan houden, die moeten mensen op straat gaan lastigvallen. Dus het is een heel duur rechtssysteem naarmate je rare regels gaat handhaven. Ja. En daarmee zou in de competitie tussen rechtssystemen zou je een situatie krijgen waarin de mensen die voor het groene onderbroekrechtssysteem kiezen en daar heel heethoofdig achteraan lopen, daar ook ja. een hele hoge prijs voor moeten betalen. En die prijs is niet, niet af te wentelen op mensen die een, een, een minimalistisch rechtssysteem hebben. Ja, precies. En daarmee nou, zeg ik krijg je een, een evolutie waarbij dat verliest. verliest. Dat is het libertarische geval. Maar je besnapt helemaal mijn punt dus. Je, je moet, ik heb eerst behoefte aan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 Om dan een soort noodhulp te verlenen. Ik vind het prima als mensen tot ontdekking komen van. Ik wil eigenlijk, eigenlijk toch liever zoals jij. Maar als ze zoiets ja. hebben van ik heb het toch liever zoals ik. Dan is dat aan hun. Ja het blijkt meestal dat als mensen. Die kunnen heel heethoofdig zijn en heel stom. Maar er zijn, eh, als ze hun geld moeten uitgeven. Dan worden ze opeens weer heel erg. <laughs> uh, ja kalm ja. en verstandig. Ja. Dus, uh, op het moment dat ze zeggen. Oh, iedereen moet een goed ontbroek dragen. Ja dat kost je ja, 10 echt... euro per maand extra. Uh, nou ja zo belangrijk vind ik het toch eigenlijk niet. Een bruine is ook goed. Ja. Maar ja, het heeft dus ook heel veel met uh, psychologie te maken, hè? En, oh, David wat zeggen. Ja, David, ja, dus, ja ik had ja, al ja, zeg ja, maar... Ja, uh, David wilde iets zeggen. Oh. Ja, ja, ja, daarna ik. nog jij, uh, Henk. Ja. <laughs> Eindelijk eens een keer. David, vertel. Ja, stel je voor dat iedere uitgave van de overheid, dat je daarvoor een aparte rekening zou krijgen. Zouden mensen wel heel anders gaan denken over dingen? De... Ja, dat uh, zou toch wel heel goed uh, werken. Dat is gewoon één belasting, ja, er zijn ja. nu heel veel verstopte belastingen eigenlijk, ja. indirect. Ja. Mensen zien inderdaad niet uh, waar je voor, waarvoor je nou exact betaalt. Ik, bedoel, als ik, ik vertel mensen wel eens, uh, vind je die 800 euro die je gemiddeld betaalt aan de...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 Ja. Alleen de sharia is natuurlijk ontzettend veel nieuws geweest over uh, vrouwenbesnijdenissen en het stenigen. Ja, terwijl de vrouwenbesnijdenissen een cultureel dingetje uit Somalië. Absoluut. Ja. Ja, maar dus het controleren besnijden... van veiligheidsgordels is, is niet iets anders dan een sharia, zeg maar. Het is allebei on onzinnige wetgeving wat een hele hoop geld ja. kost. Ja, het lopen mannen op straat te controleren of jij je wel aan een bepaald regeltje houdt.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 Wat je dus eigenlijk krijgt, is dus dat je een soort dorpje krijgt met uh, een soort geestelijke, die dan gewoon uh, recht uh, gaat spreken. een ja, ja, soort ambtenaren uh, eigenlijk. Ja. En er zijn wel een aantal regels voor, hè? maar zelfs in Europa, in de meest donkerse tijden... Zijn er ook wel homofiele aan de brandstapel ontsnapt? En dat zal in de moslimlanden net zo zijn. Maar het, zijn de, het zijn met name dus de krantenberichtjes ja, die, die het beeld uh, vormen van wat er gebeurt. Maar in, het hangt maar net van de imam af van wat er wordt besloten. Dus als je een vriendje bent met de imam, ja, dan zal die eerder besluiten dat.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 Ja. Ik zal het nog een keer herhalen. <laughs> ja, ja, ik ik het... Het is niet dat we te veel tijd hebben of zo. Nee, ik, ik snap verschil, je wel, ik snap je hoor. Maar, ja. Het verschil tussen de Nederlandse man en de moslimman is... Dat de moslimman heeft nog niet de hoop opgegeven om zijn vrouw te tuchten. Nou, ik denk dat niet iedereen dat doet. Het is... Nee, gewoon... is een interpretatie van een of andere man die, die, die dat voorschrijft. Ik het... Dat wil niet zeggen dat iedereen het dan doet, weet je wel. Ik denk dat uh, net zoals hier in het uh, Westen... Ja, hier he? heb je ook al een of andere dominee op de vele die dat soort dingen roept. Dus, ja. Absoluut. En 60 jaar geleden was het ook nog gewoon de norm. We waren gewoon...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 Om even het bruggetje te maken. Het is een enge vrouw. Ja, een hele enge. Of Trump, die uh, representeert ook niet uh, alle republikeinen. Uh, ja, de Clintons en uh, Haiti. Dat is een verband, hè? Ja, de Clintons die waren ooit uh, heermeester rond de, die grote ramp die toen bij uh, die aardbeving die bij Haiti gebeurd is. En Bush ook, trouwens, ja, hè? Uh. Bush ook, ja, maar...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 zijn centjes bij elkaar schrapen. En als je dan kijkt achteraf ja, wat ermee gebeurd is. dat is echt. Uh, ja, het is gewoon schandalig. Het is bijna allemaal. in uh, vreemde zakken gegaan. Allemaal van die dingen als. Uh, nou ja, bijvoorbeeld. Uh,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 Formaldehyde zat erin, dus hij werd er giftig van als het warm werd. Hij kwam uit de muren zetten, er zat schimmel en dampen in. En Het gaat maar door echt allemaal, de ene schandaal na het andere, waarbij er weer eentje, een sympathisant van de Clinton Foundation, die krijgt weer een of ander ja, contract om iets op te gaan lossen. Die lost helemaal niks op, stopt het zak, geldt in zijn eigen zak en rijdt in de Maserati in, in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 Die uh, de rest van het geld moet uh, Dat ja. Stond er ook bij wat uh, Defensie ermee deed. Het staat niet op dit kaartje, nee. nee. Ja, ja, maar, maar ik hij... weet wel dit soort dingen gaan vaak. Ik weet ooit dat mijn vader, die, die, die was nogal verbolgen over dat, dan ging er...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 Met een heel hoog rendement te kunnen doen. En een hele lage kosten. Ja, ja, en ik is geloof een... dat er ook zo'n goudmijn. Dat is ook een hele grote een goudmijn. Daar, daar de, geloof ik de broer van Hillary. Die uh, is daar de eigenaar van. Kijk of zat dat hier okay. nog genoemd wordt. De mining company uh, Rotham's je, They brought him gold mining permit in Haiti. Dat is uh, Rotham. Dus uh, Rotham is dan de broer inderdaad van... Uh, Hillary, Hillary Rotham Clinton. Ja, Hugh Rotham is het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 Maar het ja. punt is, als je dus denkt dat een land te lijden heeft, onder een voedelritueel, ja, dat is pretty fucked up. Dat is toch sneu voor de mensen? Ja, oké, okay, ja. Heel sneu heen. Ja. ja. Ja, goed. Ja, laten we dat gewoon stellen. gewoon sneu. Eh nee. Boe, zo, zo sneu. <laughs> ja. Ja, ja, ja, goed, ja, maar goed, ja, het is... Uh...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 Ja, nou, nee, eigenlijk hebben we het gewoon, laten we het gewoon een keer zeggen, over het Joodse complot. Oké, okay, yeah. ja. Ja, het, het, het is tijd dat het een keer gezegd werd, ja. Ja, uh, gewoon over het Joodse complot. Altijd uh, wel Ja, want, hoe heet die man? George Soros, is dat een Jood? <laughs> oh ja, Soros, moet we het ook ja. maar erbij halen. Ja, is dat een is, uh, Jood of niet? Track.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 ja, ja. Ik moet even duidelijk gezegd hebben, anders ontstaan er misverstanden. Ja.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 Okay. Weet je, wij ook wel ontwikkelingshulp naartoe zou willen sturen, de Verenigde Staten van Amerika. <laughs> ik bedenk mij gewoon net van hoe kut het gewoon is om in zo'n twee partijenstelsel te zijn. Ja, daar, daar het is geen twee-partijen twee-partijenstelsel, geloof ik ja, eigenlijk. Wat? Officieel is het geen twee-partijenstelsel. Nee, want je hebt nog de Libertarian Party. Hè? Ja, maar het, is niet, het staat nergens van: het is, uh, we hebben hier een twee-partijenstelsel. Dus alleen ja, het komt er uiteindelijk op uit, denk ik, vanwege de financiële drukpunten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 gaan zoeken naar, uh, dan, dan, zie, dan, dan doet ze een zoekterm en dan gaan ze kijken, dan zie je bijvoorbeeld dat op Google vind je bijvoorbeeld geen negatieve dingen over Clinton, is dan de, de uitkomst. Oké. Okay. Zouden die misschien geld hebben ontvangen? van? Uh... Ja, dat, of misschien zijn ze gewoon bang voor hun leven. Dat kan ook nog inderdaad. Uh... Nee, maar dat is wel grappig, want als je sommige dingen zoekt op Google, dan, uh, dan doet hij die automatisch aanvullen. Dat, dat ken je wel toch, met die ja. uh, meest gezochte dingen. Kun je zien wat trending is. Ja, klopt.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 we zeggen bij niemand schandalen uh, erin. Dus als, je, als iemand in schandaalverstrikking is. Dan... Weet je wat je nu krijgt? Hillary Clinton is een man. Ja, ik heb dat ook. Is a man is awesome, staat er. Ja. Oh, bij mij zegt de Hillary Clinton is the winning. Echt? <laughs> als je dat nou met Donald Trump doet, dan. Uh, Donald Trump is.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 Nou, absoluut, absoluut. <laughs> het is het geluid van uh, ontevredenheid. Hè? Maar dat is ook leuk. Donald Trump is eh, dat vult je aan, rotten sweet potato. <laughs> <laughs> bij ah, dat... bij Google.com zegt de heidery is toast. Okay. Is als je bij is zonder spaat helpt je dat Israël. Oké. Okay. <laughs> Donald Trump is a shape shifting lizard. <laughs> <laughs> ah, ja. ja, ja. Oh, yes.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 Waarom? <laughs> Hij komt er heel gay over. Ja, er woont vast ook wel een Gary Johnson. Er loopt ook express in een roze blues. Er zijn meerdere Gary Johnsons natuurlijk. Uh, Jij ja, hebt natuurlijk ook die uh, sport, of volgens mij base, baseball of zo. WikiLeaks is bullshit. Maar goed, um, we zijn inmiddels wel aan het einde van het programma aangekomen. Ja, hebben we al vastgesteld dat we het uh, Hillary Clintons gedaal gaan overleven?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 <laughs> mm -hmm. Geweldig. Of me... het een 60% van de mensen dat voorzien of zo. Ja, ze geeft ook helemaal geen uh, persconferenties, hè? dat is heel verdacht. Dat klopt. Dus, ja, ze, <coughs> uh, of ze niet meer goed kan preten of misschien is ze niet meer coherent of zo. Ja. Ik ben bang dat ze zijn bang dat ze met zijn goed gaat gooien. Ze kan oh, alleen ja. nog van de teleprompter lezen, maar niet meer ja, interactief iets doen of zo. Nee, precies. Maar aan de andere kant is, misschien ook, is het misschien ook slim, hè? Als je dingen gaat zeggen of... <laughs> ja, je ja, gaat zeggen, dan... Dan... ja, alleen maar in de problemen. Ja, uh, precies. Ja. Er zijn kijk wel zoveel de... schandalen tegen, dus, hè. Uh... Sorry David, wat wil je zeggen? Maar ja, ik kijk nog ik kijk best wel uit naar die debat, debatten tussen Trump en uh, Hillary. Ik denk oh. dat uh, Trump hem uh, best wel uh, gaat afmaken. Ja, dat verwacht ik ook, ja. Maar ja.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 We hebben in Nederland, Hillary, vind ik daar niet zo heel sterk in. Ik heb nooit, als ja, ik Hillary kort hoor spreken, ik denk, wauw. Hillary Clinton, ik denk dat je het beste kan vergelijken met uh, Marianne Thieme. <laughs> <laughs> ah, ja, dat zit wel in. Ik, ik heb Marianne Thieme wel eens in het echt ontmoet. En dat is eigenlijk best wel een charmante vrouw, in het echt. Oh. Uh, ik Trump vind daar een stuk en idealistisch over. Ja, maar ze is een stuk warmer. Ik vind Hillary Clinton vind ik echt gevaarlijk. Dat ik, ook een beetje... ik ben bang gewoon dat je straks ook dood wordt aangetroffen. Wie? Jij? <laughs> ik hè? De volgende e-mailtje lekte. <laughs> ja. Trump hey. heeft dus zeg maar uh, geprobeerd om uh, die debatten uh, gewoon niet plaats te laten vinden. Oh ja? Oh. ja. Hij zegt van dat hij een brief heeft gekregen van de NFL.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 Hebben wij nog een nieuwe prijsvraag doen, uh, Klaas? Nou oh, ja. Waar ben je uh, door je chocola in? Nee, nee, nee, de chocola die, uh, die, die, die, die ligt er nog steeds. Oké. Okay. Maar, ah, ja, David, weet jij een leuke. Jij moet eigenlijk een leuke vraag verzinnen voor de oh, ja. Luisteren. Het leukste is iets wat we midden. Dan hebben we eigenlijk alleen maar over de sharia lopen lullen. <laughs> Veel ja, te ja, lang. Ja, ja, ja. ja. ja iets, een hey, vraag ja. over de sharia of zo? Ja, hey, en tientjes, hè? We hebben over tientjes gehad. Oké. Okay. de tientjes. Oké. Okay. Uh, ja, luister maar terug. Ja, goed.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 Ik ga gewoon lekker vroeg naar bed. Ja, ik ga, ik, ik ga gewoon afzijden. De, de vraag is iets, iets over tientjes. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. We, we hebben het, uh, hoe diep lag de vrouw begraven? Oké, okay, oké. Okay. Uh, hebben we dat genoemd dan? Want dat had ik geloof ik niet. Genoemd. Nee, nee, maar ik, ik, ik, ik heb de, het over zelfonderzoek voor de luisteraar. moet de luisteraar dat gaan, uh, gaan, gaan zoeken. <laughs> <Elke antwoord is laughs> Hoeveel goed? dode lijken liggen er rond de Clinton-campagne? <laughs> nee. oh, dat is van een goede. Ja, dode, dode lijken. Like. <laughs> ja, maar dan het, het, het, het lijkt even. Dat is de ook. vraag van hoe ver wil je teruggaan? Zijn het... Eh, ja, dat is waar. Cl de Clinton deadlift is 53, toch? Of niet? <laughs> ja, zoiets zal het inmiddels wel zijn, ja. ja, ja dan toch maar gewoon uh, van hoe diep ligt de vrouw begraven? Maar ik kan je daar niet achter komen, want het staat vast nergens. oké, oh, oké. Okay, okay. Ja, die, die kans is er ook, hè? Ja, nou, dan doe we gewoon de vraag. Wat, wat, wat zei ik dan over tientjes?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 Ja. Het is heel gezellig. Ja, je wil gewoon slapen hè? Ja, sowieso. Ik morgen ook. Heerlijk. Yeah. Dus, uh... Oké, okay, nou goed. Uh, ik wens iedereen vooral een vrolijk en uh, vrij uh, uh, yeah, whatever. En, en er is trouwens nog een borrel hè, bij uh, de LP Utrecht. De laatste zaterdag van de maand. Uh, en ik ben van harte wel... Dat welke... is wel leuk, maar hoe laat begint het neuken dan? <laughs> dat wil je niet zelf weten. Dat moet je zelf ook regelen. Ja, ja, ja, ja. dat gaan wij niet ja, voor je doen. Ja. Het nee. is in een café Ouddaan in Utrecht. Nee, Hogarth een schouderklapje. Ja. Goed. Nou, dat was het dan. Ja, dat was het ook.